Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden middelbare scholieren zitten nog zonder schoolboeken. Dat komt door een personeelstekort bij Van Dijk. Dat is de grootste leverancier van schoolboeken. Meldt het AD. De leerlingen moeten binnenkort aan de bak of zijn al begonnen aan hun schooljaar. Het is Van Dijk niet gelukt om genoeg uitzendkrachten te vinden. Op sommige scholen heeft daardoor nog geen enkele leerling het materiaal binnen. Medewerkers van de provincie Gelderland kunnen een nieuw paspoort krijgen omdat hun gegevens zijn gestolen bij een grote hek. Die computerinbraak was bij een ICT-bedrijf dat veel samenwerkte met de provincie Gelderland. Automobilisten die geen zin hebben om 6 euro per uur parkeerkosten te betalen in Amsterdam, hebben een nieuw trucje bedacht. Ze plakken op hun nummerbord een stukje gele tape dat een deel van het kenteken onleesbaar maakt. Dat heeft het parool uitgezocht. Volgens de krant raken de scanauto's er compleet van in de war en wordt er geen boete uitgeschreven. Volgens de gemeente is het afplakken van een kenteken strafbaar. En een mysterieus verhaal uit Rotterdam. We kennen natuurlijk het monster van Loch Ness in Schotland. Maar in Rotterdam hebben ze sinds kort het monster van de Rijnhaven. Meerdere mensen hebben het ding al gefilmd. Deze natuurhistoricus zag die beelden ook. Als je daar goed op kijkt is het eigenlijk altijd met laag water. Uh, en vaak op dezelfde plek. En als het een levend monster zou zijn, komt hij natuurlijk niet altijd op dezelfde plek boven. Dus dat, dat brengt me toch wel aan het twijfelen of het iets dierlijks is. Met enige regelmaat duikt er in de Maas mysterieus grijs wezen op... De grote vraag is natuurlijk, wat is het? Nou, dat weet deze natuurhistoricus ook niet, maar hij ziet wel kansen voor de stad. Het zou natuurlijk wel wel wezen als hier een monster zou zitten. Dan kan de Euromas dicht en de markthal en dan komen de toeristen hier wel kijken. Hij wil wel een gokje doen wat het dan is. Hij denkt dat de meest logische verklaring is dat er een pallet vastzit aan de bodem. En als het dan app wordt, komt die boven drijven. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon. Het is op veel plekken een graad of 23. Morgen opnieuw een dag met veel zon. 24 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat Vieder bij Knopend Rottepolderplein twee kilometer met een kwartier oponthoud. En dat komt door een brugopening. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het en... en jij beleeft het. Zon, 3... zee, Zandvoort een zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Zandvoort op zaterdag. We hebben er heel lang op moeten wachten, maar nu zijn ze eindelijk weer terug in de Zandvoortse duinen. Dit is ZFM, ZFM Grand Prix Radio. Deze plaats. Begins op pole position. Mm, no phone, who's this? Switched up on your high switched the strits. You may only see me in my high G pictures. En dat is zo. Yo, bett nou mij. Told you one time, if you waste my time, I'ma make it feel it I'm like on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut me deep down, and I'ma let you know. I want you to be the unlevel like Prince in Saturday night. Oh, no, no, no, no, no You play in. You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know I want you to be be a lover like Prince in 79. we bij CFM Race Radio hebben, dan uh, ja, dat mogen we weer uh, doen. Hè. De plaat op pole position, een plaat die uh, extra aandacht uh, verdient. En dat is uh, deze, die is juist de van Ride On, tezamen met uh, Ray. En uh, ja, die plaat uh, die, uh, die is gisteren uh, is die uitgekomen, uitgebracht. En uh, wij, uh, wij hebben hem uh, dit weekend als uh, plaat op pole position. Een plaat die extra aandacht uh, krijgt op de Sanfors Radio. Uh, ja? uh, morgen zal we hem ook uh, laten horen in de marathon uitzending. Goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, beginnen met Q3. Uh, de, het laatste deel. De tien overgebleven Formule 1-rijders gaan nu uh, onderling uitmaken... wie straks uh, met de pole en uh, op de voorste rij uh, terecht uh, mag komen. Want ja, die voorste rij is bepalend. Dat uh, kan uh, heel uh, ja, uh, interessant zijn voor de, voor de rest van de wedstrijd. Want het wordt gezegd dat het nogal een beetje lastig is om met inhalen. Dus hier moet je allerlei trucendozen open gaan uh, breken om uh, er doorheen te komen. Dus dat is heel interessant hoe Q3 straks gaat verlopen. Inmiddels is die begonnen. Maar wie gaat er als eerste naar buiten? Dat is uh, de vraag. Okay, we gaan nou, ja, het uh, ja, ja, straks ja, ja, gaten... verder. Ja, want uh, we hebben natuurlijk nog meer. Uiteraard zo duidelijk even het interview wat Roy van de Week had... met Gerard Delft. Hij is de schrijver van Tom en de Formule 1. Het leuke kinderboek wat van de Week uitgebracht is... voor de basisschoolleerlingen en een speciale editie... die te verkrijgen is door de medewerking van de gemeente... en cm.com-circuit Zandvoort. Zij hebben ervoor gezorgd dat het boekje beschikbaar is. Daarover meer na deze van de BB&Q Band's. er toch wel heel erg trots op zijn wat er hier in Zandvoort uh, neergezet is. Een prachtig weekend uh, met de Formule 1. En op dit moment wordt er gekwalificeerd op het uh, circuit Zandvoort. En we zitten alweer in het laatste gedeelte van de kwalificatie, de Q3. Mm -hmm. En dan gaat het inderdaad om de, de startplekjes die zijn uh, daar te verdienen. Ja. En we hebben een oranje C net uh, helemaal zien uh, ja, juichen. Ja, ja, ja, dat en dat betekent klopt. dat Want hij... Max Verstappen is wederom sneller ten opzichte van uh, zijn uh, kwalificaties in Q1 en Q2. Uh, in Q1 uh, was het uh, nog... Uh, ja, Dan kwam hij niet verder dan een de derde tijd. Was het iets van 1-10. Uh, bij uh, de tweede, dus uh, de, de tweede sessie, uh, Q2... Daar uh, zette uh, verstappen ook de snelste tijd neer. Dat was toen 1.09 en de vraag was uh, donderdag uh, van Willem aan mij van: wat denk je dat het ongeveer gaat opleveren wat betreft de Paul? Nou, Willem zit nog steeds uh, in de race. Maar ik ben er eigenlijk al. Want ik had uh, iets uh, gezegd van 1.08. En dat is het op dit moment ook. Ja, maar Willem wil het precies hè? Ja, nou, Willem wil het uh, heel graag uh, precies hebben. Maar goed. 1.08.923 is op dit moment de snelste. En Bottas is nummer 2. En Hamilton is 3. En de verschillen. Dat is ook niet, uh, niet mas. Op dit moment 3. Uh, iets, iets minder dan drie tiende uh, Bottas op uh, Verstappen, dat heeft hij uh, verloren. En Hamilton is boven de drie tiende, dus die zit nog iets uh, daarboven. De, dus dat zijn de verschillen. Ja, weet je wat we gaan doen? We hebben een interview uh, klaarstaan, uh, want uh, Roy van Buringen was van de week bij de presentatie van het uh, kinderboekje. Mm -hmm. Speciaal voor de basisschoolleerlingen en het uh, werd gepresenteerd uh, door uh, de wethouder Raymond van Haven uh, in de Openbare Bibliotheek. Mm -hmm. Het is is een boekje, er zijn 2500 exemplaren van. Hij is gratis verkrijgbaar voor de basisschoolleerlingen En eventuele andere geïnteresseerden nog bij Bruna Balken. En zolang de voorraad strekt, is er wel bij gezegd Tom en de Formule 1. Een, een mooi verhalenboek en met mo mooie illustraties van uh, Cornelis van Meurs. En de schrijver van het boek is uh, Gerard Delft. En Roy had met Gerard een uh, gesprek van de week daar in de Openbare Bibliotheek. Ik sta hier bij Gerard Delft en Gerard Delft is schrijver. Hij heeft een heel mooi project uh, ja, gestart samen in samenwerking. Uh, het boekje is uitgekomen, Tom en de Formule 1. Uh, Gerard, hoe is het uh, ontstaan, het boekje? Uh, ja, hoe ontstaat een boek? Ik uh, hou van schrijven, dat uh, in de eerste plaats. En omdat ik, uh, ja, ik woon al zo'n 50 jaar in Zandvoort. En ik heb hier aan de lagere scholen zo'n 40 jaar lesgegeven. En ik heb 30 jaar geschreven. En als ik al die getallen optel, dan kom ik op 120 jaar. Plezier die ik hier in dit dorp en de kinderen uh, heb mogen meemaken en meegeven. En uh, ik denk ik geef wat terug. Aan dit dorp, vooral nu het zo in het uh, voetlicht van de Formule 1 uh, is gekomen en Max een geweldige held is geworden. En toen ben ik naar de gemeente gestapt en ik heb gezegd van uh, vinden jullie het leuk om uh, voor de kinderen iets te doen. En de gemeente vond dat een, uh, erg, uh, erg leuk, om, in interessant in ieder geval, om dat, om dat te doen. En... De wethouder uh, was enthousiast, de wethouder uh, van Haagden. En zo is het een beetje gaan, uh, gaan rollen. Ja, Het verhaal uh, gaat natuurlijk uh, over de Formule 1. En dan hoorde ik net al één kind vragen, waarom uh, is het niet Max en de Formule 1? Ja, dat vond ik een beetje te makkelijk eigenlijk. Dat, uh, en, en daarnaast uh, moet je ook een beetje voorzichtig zijn met de naam Max wat betreft het commerciële circus om hem heen en ik weet niet of ik daar ook speciaal toestemming voor nodig had dus dat heb ik maar even niet gedaan. Misschien had het wel gekund maar ik vond het ja, toch wat origineler om dan toch even een andere naam te kiezen. Anders wordt het zo makkelijk. Vandaag konden de basisschoolkinderen een gratis boekje ophalen. Hoe was de belangstelling? Nou, ze waren erg enthousiast, de groep die ik hier gezien heb. Dus Ik denk dat dat wel goed komt als ze het een beetje doorvertellen. En ze ook naar het programma luisteren van je. Dan weten ze precies waar ze het halen moeten. Nou Gerard, het boekje is ook te kopen vanaf volgende week... Uh, waar kunnen mensen terecht? Uh, het is niet te koop. Oh, uh, Ik heb ook uh, het uh, als, uh, als een prodeo uh, project gezien. Ik hoef niks voor te hebben. En ook uh, de tekenaar had het uh, zo besloten. Het is echt een gift aan de gemeente Zandvoort. Uh, het, is, uh, het is er gewoon. Er zijn 2500 exemplaren van gedrukt. En op is op. Een, een nobel project dus? Het uh, ja. En ik hoop dat uh, er genoeg is voor de mensen. Want anders wordt het een, uh, een collector's item. Ja, want uh, je had het er net nog even over de illustrator. Dat is uh, Cornelis van Meurs. Um, is dit een van zijn laatste projecten? Dit is denk ik wel zijn laatste project. Want, want hij is overleden. Hij he? is overleden. Zo'n... Twee weken nadat dit, uh, de tekeningen af waren, hij heeft dus helaas dit boekje niet meer gezien. En ik draag het ook echt in de geest aan hem op, want vooral door zijn tekeningen heeft het, een, vind ik, een mooi niveau gekregen, dit boekje. Uh, we hebben speciaal gekozen, niet voor foto's, want ja, er zijn al zoveel uh, raceboeken waar foto's in zijn afgedrukt zijn... Dat we het uh, veel mooier vonden om dat uh, met uh, tekeningen te laten illustreren. En daar heeft hij uh, nou ja, geweldig uh, aan bijgedragen. Je ziet ook op de voorkant van het boekje uh, zijn handtekeningen staan. Ik vond ook dat, dat dat een van zijn mooiste tekeningen was. Ik geloof dat dat een schilderij van hem was voordat hij uh, de, uh, naar het circuit gegaan is en uh, daar heel veel uh, getekend heeft. Dus de ere aan, uh, aan Cornelis. Gerard, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, en succes uh, met het boekje. En hopelijk is hij uh, snel uh, gewoon uh, op. Ja, dat, de, dat er het. veel Zandvoortse kinderen mogen lezen. Uh, we gaan het zien. En, uh, nou ja, kom wel goed. en uh, We gaan gewoon weer aan het volgende boekje werken. Nou, helemaal leuk. En het boekje is trouwens te vinden in de bibliotheek in Zandvoort. Ja, ik geloof ook in de Bruna. Maar... Helemaal zeker weet ik het niet, hoe het uh, door verspreiding gaat. Het. Maar dat moet je even navragen. Hè. Komt helemaal goed. Dankjewel, Gerard. Geen dank. dank uh, ook aan uh, onze collega Roy van Buringen. Hij was van de week dus bij die uh, boekenpresentatie. Laatste exemplaren zijn uh, verkrijgbaar bij de Bruna... mochten ze daar inderdaad nog zijn. We gaan weer snel naar Jaap, want uh, ja, hoe lang nog, uh, Jaap? Uh, de finishvlag is uit. Uh, Verstappen is op dit moment de snelste. En komt daar nog iemand... Bij. Gaat Hamilton daar nog onderdoor? Dat is de vraag, want die moet nog als enige uh, nog binnenkomen. Bottas is inmiddels binnen, Gasly is binnen. En Hamilton redt het ook niet. Dus, uh, en die, komt wel, uh, die had de oude tijd van Verstappen, 1 dus de, de kale 9 ja. ja, Maar Max is iets sneller, 10885. En daarmee, uh, want het uh, verschil is maar driehonderdste. Dus uh, vierhonderdste. Ja, het is iets, meer, uh, iets minder dan vierhonderdste verschil... tussen wow. Verstappen en Hamilton. Uh, en wat dat betekent, dat Verstappen dus morgen op Paul mag vertrekken. En dat, uh, dat is heel, heel fijn. Want je weet hoe bepalend het is voor, uh, voor iemand uh, hier... Om één, op je eigen circuit te kunnen rijden, dat is één. En twee, uh, het inhalen, dat wordt nog een beetje een dingetje hier op dit uh, circuit. En je kan wel beter dan uh, vooraan zitten, dan uh, dat je achteraan uh, zit. Nou, hartstikke mooi, ja, want we zitten de beelden live te volgen. En het is een, oh, een uh, oranje orai C <laughs> ja, ja. in het kwadraat. We kennen de oranje c natuurlijk uit Oostenrijk, maar uh, dit is nog even het overtreffen van uh, Oostenrijk. En uh, ik denk dat uh, als je auto buiten hebt staan, dat je maandag uh, de oranje poeder eraf kan uh, stoppen. Uh, ja, dat zichtbare. denk ik ook. Ja, ja, ja. We gaan uh, na dit volgende nummer gaan we even kijken of we Willem even te pakken ja, krijgen. Ja, ik ben helemaal benieuwd uh, hoe hij het uh, ervaren heeft. Hij is live op het circuit vandaag. En uh, ja, eigenlijk moeten, ze, moeten we zeggen we rule, hè. Dat, dat is gewoon zo. Oh, ja, ja. ja. Uh, de we papa girl rappers geloof ik echt ja Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. <laughs> Tijdje niet gehoord, dus we draaien weer even lekker bij deze radio En vlak voordat wij begonnen in 1988 met... Uh... Deze lokale omroep uh, CFM kwam er op een gegeven moment een hit uit van uh, de Wie Papa Girl Rappers. En die hebben we toen de tijd op uh, wat zendertjes met een antenne op zolder en dergelijke hebben we nog uh, gedraaid. En dat was deze Wie Papa Girl Rappers en We Rule Jaap. Zolderkamer Dat ja. is een uitspraak van Dirk Buwalla geweest, maar wij waren echte zolderkamer Nou, dat bedoel ik. Ja. Dus uh, leuke plaats. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Wat nog veel leuker is dan die plaat van de Wee Papa Girl Rappers... is dat we op opposition staan uh, morgen, Willem. En jij zit daar in die Oranjezee. Hoe is het daar? Ja, prima. Ja, net vond ik toch weer even minder. Uh, Loemers wordt nu geïnterviewd en dan gaat er toch uh, weer een hoop geboel... Uh, oh, uh, daar nou. ...wat ja. dat voor mensen zijn. Prima. Maar goed, het zijn niet echt uh, de ware sport... Uh, Vrienden, We laten hem daar op halen. Ja, Nee, daar word je ziek van. Ben. Ja, hij ja, krijgt nu toch ook weer een applaus van een ja. hoop uh, mensen. Dus ja, het ja. is dus een beetje, maar goed, die kwalitatie. Uh, Sterk natuurlijk uh, van Max. Niet van het hele Red Bull team, want uh, PS, uh, ja, die uh, het toch ook weer de, in de kijker uh, laten kijken. Ja. En ja, als we dan kijken naar de top 10, dan uh, heb ik toch een raad zoals voor jou, Jaap. Ja. Uh, daar zien we vijf winnaars in uh, van de Masters. Weet jij wel eens de vijf uh, Sowieso Joe dat is dus één. Um, er zit Hamilton zelf natuurlijk, Bottas zit erin. Verstappen is een Masters winnaar. Nou, dan nou, nou, heb ik er al vier, denk ik. Dus, uh, dus... Ja, maar gaat hem de vijfde? Eh, uh, ja, ik zie nu dat allemaal weer een beetje voorbij komen. Ik heb ze niet 1, 2, 3 helder op, op een rijtje staan, uh, Willem, maar... ja, nee, nou, uh, tjoh, we een beetje strikt daar, hoor, uh, ja. Uh, Bottas, hij heeft hem twee keer gewonnen. Ja, precies. Dat is een gemeen. Bent gemeen dat is jij gemeen, bent gemeen, Willem. Ja, ja, ja, want Bottas, inderdaad, hij heeft hem twee keer gewonnen. Maar het ja, uh, ja, ja. zijn inderdaad vijf uh, winnaars: uh, Bottas twee ja. keer en Hamilton één keer. Uh, ja. Wat zei ik ook alweer? Uh, Giovanazzi en Verstappen, ja, die hebben bedankt, hem allemaal één keer gewonnen. Welke coureur had jullie ook weer opgetild toen of zo? Dat is de Michael Leverts heeft dat ooit. Ja, ja, ja, ja. Ook een ja. Ja. Maar uh, ja. Da, da, nou ja, Leclerc heeft volgens mij ook uh, iets met Formule 3 of uh, dit circuit gedaan. En die is als vijfde eruit gekomen. Maar die heeft niet uh, Marsjes gewonnen. Nee, ja, nee, ze nee, zijn er nee, nog nee. meer. Uh, ja. Koep, daar ook. Uh, wat dat daar gaat, vet al ook. Ja, vet er daar moet wij wel zeggen. Uh, natuurlijk uh, niet uh, door, maar uh, dat was dan van uh, Willem. Marjamin. Ja, uh, nog één ding. Ik loop hier uh, te roepen van hoe belangrijk het is uh, voor die startupstelling voor morgen. Want uh, ja, Zandvoort en uh, een beetje lekker uh, uh, racen en cruisen dat is er niet bij hè, want je moet uh, heel erg goed opletten om, uh, om je positie uh, wat dat er gaat, toch? Ja, dat is ook uh, belangrijk, natuurlijk hè. Helemaal ja. vertigd, ik krijg het niet gewoon weer terug. Nee, nou wordt uh, Max uh, die krijgt, uh, krijgt die band hè, dus uh, het was even onverstaanbaar bij jou ja. wat. Ja, ik hoor het ook uh, <laughs> Nee, maar ik, ik, ik, ik meen toch te weten, bij de Formule 3 was het al lastig, dus het laat staan met de Formule 1 om uh, daarin te gaan halen tijdens een wedstrijd. Ja. Nou ja, die hebben echt zijn mogelijkheden uh, natuurlijk, uh, die ze kunnen creëren, Dat moet nog een uh, tactiek natuurlijk, uh, want ze moeten sowieso verplicht eenmaal uh, een pitch maken. Mm -hmm. En, en, en wie weet, omdat het zo'n kort spiegel is... maar ook de pit in en uit is vrij kort... dat het misschien wel... Uh... Het lijkt als baby en daarin kan je toch ook binnen of verliezen. Ja, dat, dat, dat sowieso. Eén of twee ronden langer doorrijden met banden, kan je ervoor zorgen dat je in een of twee ronden heel veel langzamer bent. Ja, nou, dat, dat laten we daar even niet van uitgaan. In ieder geval, deze slag is binnen, nu morgen de rest nog, want we zijn er nog, natuurlijk nog niet hè. Nee, je bent pas... Als de race gerijden is... Ik bedoel, ja. kijk naar de 24 uur van de man, zeg maar. Ja. Eén team de hele 24 uur op pop... Alleen het laatste rondje niet en dat bracht uh, Robin van overwinning in zijn klasse. Dus ja, de ja, nee. ja. finish first, you first heeft de finish. finish. Precies, uh, de, dat is hem, de uitspraak. Uh, maar goed, uh, uh, in ieder geval uh, de Nederlanders die vandaag op de tribune zitten, die kunnen in ieder geval met een positief gevoel huiswaarts uh, gaan, denk ik. Ja, ja, uh. ja. Nou ja, ook al zou het niet zo gaan zijn. Dat zou ik ook met positief voelen. Want het is gewoon een mooie uh, autosport en een hele mooie beleving. Uh, natuurlijk met zoveel mensen in het prachtige weer. Een stukje mooie autosport. Wat we overigens vandaag nog veel meer krijgen. Want we krijgen nog uh, de dames die aan de gang gaan ja. in de Formule W en dan krijgen we nog reis van. Uh, Formule 3, waarin we een bekende naam van Paul Position zien trekken. Namelijk David Schumacher. De oh. zoon van half ja. Schumacher. Ja. Jeetje, zo gaat het heel snel. Ja, aan met de generatie. Uh, neef, neefje rijdt in de Formule 1 rond en deze dus in de Formule 3. Maar goed, ja, dan precies. hebben we ook nog ja. een, een broertje van Leclerc. Die, die rijdt ook nog ja, rond in dat de heb Formule 3. Je verteld al die vanmorgen de Formule 3 race ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja dus. Ja, en ja, zo blijft het uh, toch een circus uh, waar het verhaalde na, zullen blijven doorgaan. We hebben het even over die Formule W, maar hoe, sta hoe staan de zaken daarvoor? Uh, heb je daar enig zicht op? Nou ja, voornamelijk op uh, Bijske. Ja. Ja, Bijske hebben uh, natuurlijk vorige week op Spaan een verschrikkelijke uh, klap gemaakt. Hallo? Ja, ik, we zijn er nog. Nee, we zijn er nog. Ik weet het, maar die was een gespikt, klap, en eh, ja, gisteren training, kwalificaties, kwam niet verder als of 9 plaats, had wat problemen met de motor, maar ze vertelde dat ook erg was van de ribbaat. En dat kan ik me heel goed voorstellen. nadat je de klap gezien hebt van uh, vorige week. Ja. Waarbij ze eigenlijk alleen maar van geluk mocht spreken dat dat niet erger uh, geëindigd ja, uh, Ik kan me nog een verhaal herinneren dat wij nog uh, daar uh, rondliepen en dat ze toen iets met Formule uh, 4 of iets dergelijks uh, ja, daar uh, rondreed. Ja, ah, dat was dat toen, ja. Ja. En uh, daarover uh, kwam er ongeveer uh, hetzelfde, maar dan hier in Zandvoort. Maar uh, ze stond een dag later, uh, stond ze er wel, hè? Het ja, is een ijzeren ja, heim die ja. buiten in dat opzicht. Wel een beetje, ja, want ik ben ook er eh, na de baan ging ze wel, eh, naar het zieken en gemaakt. Hmm. Toen blijkt ze toch een, eh, ja, een scheurtje of een bruikje eh, in de rug en wervel te hebben gehad. Ik ze op de zon nog weer aan het eh, slap te maken en dat dat heel vervelend voor kunnen eindigen. Maar ja. dat is gelukkig niet gebeurd dus, en ze genieten van een hmm. dansen. Dus, eh, ja, ja, we gaan even naar de sfeer hè. op dit moment, want ik hoor een hele hoop Henri bij jou uh, op de achtergrot. En dat betekent dat het uh, oranje feestje echt losgebarst uh, is op het uh, circuit ja. uh, Willem. En dan, uh, ja, dan, kijk, je hebt natuurlijk de corona-regels en die probeer je zo goed mogelijk na te leven. Maar uh, ja, de, iedereen, niet iedereen zal meer uh, braaf op zijn stoel zitten even elkaar weer bij deze uh, mooie kwalificatie. Nee, nee, van Zeker is niet, uh, laten we er vanuit dat, uh, dat 30% nu zit. Ja, <laughs> nou nee, ja. Dat wordt ja. ook uh, weer aangeslingerd door, uh, dat jullie ook wel de Mental Tio. Ja, een ja, feestje ja. ja. te gaan creëren natuurlijk. Jeetje, ja, en Mental Tio. Blijf zitten, maar ja, zusters ja. Ja, am ah, me Benteltier weet wel degelijk de, de zaal de zaal niet ja. mij hoor. het terrein wel enigszins te entertainen. Dus dat Ja, dit herken je wel dit hoontje van hem top. Ja ja ja ja. Ja ja. Nee, nee, nee. Het is een hacker, is dat geloof ik. Was ja, best, het was, leuk. was best wel leuke ja. muziek toen de tijd. Nou, ja. met, ja, ja, met je trainingspark, en je ja, ja, ja, kale kop. Wat, uh, wat was het ook weer? OUSI of zo? Ja, toch? zoiets. Ja, o -C. O -C. Ja, ja, ja, ja, die tijden zijn uh, achter ons in ieder geval. Chris, voor reuze. Een voor het ik dat door. Want die staat hier te volle foto's te maken. Dio laat het niet. En natuurlijk ook gezegd. Van 50 jaar in de foto, pak 15 minuten een applaus. Oké. Okay. Ja, ja, nou ja in, dat is ook zo. Hartstikke mooie ja. foto's maakt hij. Dus, uh. Ja. Ja, en dan uh, ja, er staat er ook nog een bericht van de DGP-organisatie in, uh, in de app trouwens. Die kan je gewoon downloaden hè, trouwens. Dan uh, blijf je ook op de hoogte van alle laatste nieuwtjes. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix app... die kan je op je telefoon zetten, net als ja. de CFM app. Uh, ja, ja, ja, ja. Zeg ik even voor collega Jaap ja, Koper, ja, ja, ja, ja. die hem nog niet ja, ja. heeft. <laughs> dus uh, ja, dus, nee, dat blijf je op de hoogte van alle laatste nieuwtjes. En het staat ook, blijf gewoon ook nog na de race... want uh, de, de, de, de activiteiten gaan nog wel even door op het asfalt. Dus... Ja, precies. Maar maar ga jij ja, ja, dan dat ook, dan dat dan dat ook dat iets dat doen dat op. op het asfalt of niet? Nee, toch? Willem? Ja, nou ik weet het niet. Of kom je er niet eens op? Volgens mij niet. Nou, ik weet, jij bent hier ook paard geweest, maar dan ga je toch ook niet op de paan? Nee, nee, wel... nee, nee absoluut niet. Ik ben, ben, ik ben een nee, brave Hendrik. Dus. De, ja, even ja. kop op het asfalt of, ja, of die stroopwafeltesten uitproberen van David 3 Jarno, weet je? Dus, uh... We, weet je wat me wel uh, opviel trouwens? Dat ik daar uh, donderdag... Ja, wacht even hoor. Donderdag was op de Sanforddag. Wat een uh, succesvolle dag uh, natuurlijk. Alleen uh, soms een beetje, een beetje chaotisch, maar... Over het, algemeen, over het algemeen was het wel een aardige dag. Maar ik zag het Ferrari-team bij de start. Hè, ze hadden net die, die, die vakjes waar ze aan het schilderen... die lijnen aan het trekken voor ja. uh, de startvakjes, zeg uh, ja. maar... En daarna kwam het team van Ferrari en dan kwamen met een, dat zou weten jullie waarschijnlijk wel, met een apparaat in één keer op het asfalt. En toen gingen ze iets van het asfalt meten of zo, uh, Iets van de temperatuur of de, de geribbeldheid of hoe werkt dat? Weten jullie daar wat van ja, of niet? De temperatuur meten doen ze altijd wel. Omdat de combinatie rubber-asfalt-temperatuur is van veel maar het kan ook zijn dat ze dan uh, even hebben gekeken of, uh, of het wel de uh, juiste uh, verdeling stond of het niet een centimeter twee schilder voor de start Want ja, dat uh, heeft ook allemaal uh, verbonden aan bepaalde regels. En uh, Ferrari heeft misschien gedacht, dat dat meten wij even na. Want toen komen op die plaats zijn en er staan eigenlijk twee centimeter verder achter. Mm -hmm. Dat kan er van één zijn. Ja, nee, ze waren inderdaad uh, druk bezig uh, nadat het mannetje die lijntjes uh, getrokken had. Die had trouwens zo'n heel boekwerk bij zich. En die zat zo te kijken van uh, hoeveel centimeter moet dat en dergelijke. Het ja. was weer een heel gedoe om uh, dat te zien. Maar een mooie dag dat we die hebben kunnen meemaken op het uh, circuit. Toch? was gezellig. Ja, ja zeker. Ja, en vandaag uh, ook weer gezellig, en morgen nog uh, beter. Helemaal als Max uh, de race uh, gaat winnen. En, uh... Ja, laten we zijn dat het morgen ook zo mooi en een dag wordt. Ja, de eerste voorspellingen zijn sowieso goed, toch? Met uh, prachtig weer, dus uh, wat ja. willen we nou nog meer? Ja. Genieten op Zandvoort. Dankjewel Willem voor je bijdrage vandaag. En heel veel plezier alvast morgen op het circuit. En dan zit je bij Jaap zeker in de uitzending? Ja, dat zou Jaap hele doen Oké, nou helemaal goed. Ik wens jullie veel plezier wat dat betreft. Wat is dit? Oh ja, dit is de plaat die ik wil. Ja, dat lijkt me wel waarschijnlijk thuis op TV of in Ja, nee, ik denk dat ik het dorp in ga. Even kijken hoe het daar is. Het zal wel druk zijn, hè? denk ik niet. Ja, nee, ik denk het wel. Grote schermen maar mag niet, hè? Nee, dus uh, ze ja. hebben twintig uh, kleine schermpjes opgehangen, heb je gehoord. Dus, uh, uh, okay. Ieder zijn eigen ja. scherm. Hoe mooi is dat? ja wat daar zo'n prijs Ik ben er bang voor. Hey, veel plezier. Hoi. Hey. De kwalificatie op het circuit liep net uiteraard een beetje uit. Dus vandaar het dier van de week wat later op deze zaterdagmiddag. Jaap, wie hebben wij in de aanbieding als dier van de week? Uh, als dier van de week, want uh, ja, uh, verlegen, een kater van 11 jaar oud... Uh, die het liefst de weg kruipt in een kleine ruimte... en hier dan niet meer tevoorschijn uh, komt... Hij vindt mensen ontzettend spannend en durft ook na weken rust en stilte zich overdag nog niet te laten zien. Maar toch zijn wij op zoek naar mensen voor hem die oneindig veel geduld met hem hebben. Om uiteindelijk ook mensen helpen meer te vertrouwen. Dus de kat moet meer vertrouwen hebben in de mens die hem in huis neemt. En wie weet durft hij dan uiteindelijk toch wel uit zijn schulp te kruipen. En niet alleen maar s'nachts te leven wanneer iedereen weg is. Dus... Wie heeft uh, een plek voor deze kater? Want het is een kater en hij heet Jerry. Dat is het kat. Uh, dus niet de muis dit keer. Nee, dit keer is het een kat die Jerry heet. Heeft u een fijn huis voor hem met uh, bijvoorbeeld een eigen kamer... en uiteindelijk de mogelijkheid uh, voor hem om naar buiten te gaan... neem dan contact op met het dierenhuis en dat uh, kan je dus doen. Uh, wel na uh, zondag bellen, want ze zijn nu dicht vanwege de Formule 1... 088-811-3420. 088-811-3420. En anders gewoon lekker langskomen op de Keesomstraat 5. Want daar uh, zit uh, Jerry graag op u te wachten. Nou, zo is het Jaap een leuke dier van de week. En als je al een hele tijd een huisdier uh, wil hebben... dan zou ik zeggen, Jerry ken en uh, kom voor dat uh, dier naar het uh, Kennemer thuis. I'm yeah. oh, oh, good, it. Oh, yeah, mira, mira, mira. No matter uh, how pretty you are, nobody cares how you wear your hair, darling. Just keep doing it. Yeah. Oh, good, baby. When you hold yourself up yourself, you know you got something. I'm so happy, yeah. I love you. The sexual I love you. My chiffon is way right. better. My chiffon is way right. better. Right. Right. Right. I am tired. I can't dance. I am lost in the world. I'm overwhelmed. My okay. But you have to help me. You have to get up here and dance. You have to get up. Come on. take off on Rock and roll is here to stay. Rock and roll is here to stay. the dance. I've been ready to I've been ready up, up, one must be You yourself. Een discoplaat van alweer heel veel jaren geleden. De disco en Cat Dancing. Zo op de zaterdagmiddag. Zonnetje schijnt lekker, een graadje of twintig. Max Stappen heeft de kwali gewonnen. Dus wij zijn heel vrolijk in de studio. En we gaan nog even over de kwali gesproken. Gaan we nog even doornemen. Ja, ga Radio. Montex. Sorry, ja, nou maar. Daarom was hij dat er nog iets uh, tussendoor kwam. Nee, ja. had de ook niet gepleed ooit. Uh, ik zit er ook uh, uh, lang uh, niet uh, meer in. Dus nee, nee, dan denk ik: gekke maar. Dat geeft helemaal niks, want uh, ja, de kwalificatie gewonnen door Max. Maar hoe heeft de rest het uh, gedaan? Uh, nou ja, goed. Uh, de kwali win is één. Maar je moet morgen natuurlijk ook nog even de wedstrijd winnen. Dus we, Precies. we, we, moet, we zijn er nog niet. Nee. Dus het, de helft is binnen. De andere helft moet morgen gebeuren. Uh, Max Verstappen is uh, dus degene die uh, de pol uh, kaapt voor Lewis Hamilton. Het uh, meest opvallende vond ik het trouwens ook. Max had lange tijd 1 923 staan. Die verbetert dus zijn eigen tijd naar 1 08 8, 8 en Lewis Hamilton die zette dus de tijd neer die Max daarvoor had gereden. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Ja, dan ben je toch wel echt uh, zuur, denk ik. Hamilton dus met uh, de tweede plek op 1-08-93. Ja, auto was helemaal op die tijd uh, afgesteld, ja, natuurlijk. Dat dan ik. Dan. Dan ja. zit de kant goed. <laughs> dat Gaan is... we samen op de eerste plek uh, staan. Uh, ja, nou ja, goed, uh, het, het is wel heel erg uh, mooi, natuurlijk, uh, dat de beide uh, rijders die op dit moment het kampioenschap aanvoeren. Uh, Hamilton drie punten voor op, uh, op verstappen. Uh, dat die ook uh, morgen op uh, de eerste twee plaatsen staan. Dus dat, dat is één. Bottas, drie. Gasly, vier. Leclerc, vijf. Sainz, zes. Giovinazzi, zeven. Uh, Ocon, achtste. Alonso, negende. En Ricciardo als tiende. En daarbij uh, heeft uh, Ricciardo uh, min of meer de eer hoog ge gehouden voor McLaren... Want ja, uh, Norris die uh, viel in Q2 al af. Dat uh, was toch de meest opvallende naam die in het rijtje niet voorkomt uh, bij de laatste tien. Uh, wel opvallend is de naam van Giovanazzi op de zevende plaats. Dat is uh, best een hele mooie, uh, mooi, mooie stek. Uh, dan had Willem het ook nog over zijn er dan ook nog uh, Formule 3-rijders die iets met de Masters hebben gehad. Dat uh, is wel degelijk het geval. Uh, om maar even te beginnen bij uh, nummer 7. Dat is Joe Vernazzi. Die heeft uh, een van de, van de laatste uitgaves van uh, de Masters uh, gewonnen. Um, Bottas twee keer. Hamilton in 2005 ooit ook nog een keer een winnaar geweest. En Verstappen is de laatste winnaar geweest van, uh, van de Masters. En dat was in 2014. En dat zijn even de belangrijkste wapenfeiten tot dit moment. Dan heb ik nog iets anders. Want... Ja, kijk, het dorp leeft op dit moment enorm. En iedereen zet zijn beste beentje voor... Maar eh, er zijn ook hardwerkende ondernemers. die echt eh, hun uiterste best doen. om er wat van te maken. En ik vind het toch een beetje eh, ja, triest. als ik dan merk. dat iemand die op een gasthuisplein zit. en daar weinig eh, van, van terugkrijgt. Dus ik heb eh, zoiets van: jongens, als het nou te druk wordt. in eh, de Haldenstraat of in de Kerkstraat. er is ruimte hoor. En de ruimte op het gasthuisplein. daar kan je gewoon lekker zitten. Uh, het is uh, daar goed toe. Je zit uh, tussen de oude huizen in het centrum van Zandvoort. En het uh, wordt uh, gedaan door de vriendelijke mensen van het Wapen van Zandvoort. Dat wilde ik even kwijt. Nou, bij deze dan. Uh, wat heb ik uh, over, uh, nu aan de telefoon aan? Over, uh, over het gooien. Wat heb je nu aan de telefoon aan? <laughs> Dat is Roy van Buring. Hé hey Roy, goeiemiddag. Oh, kijk. Okay, ja. Ja. Goedemorgen. trouwens. mooi. Goedemiddag. ja. Goeiemiddag. Mooie middag. ja <laughs> ik, ben, ik ben de hele dag al in de weer. Ja, uh, dat zag ik. Uh, zag ja. je net bij Insight ook met, uh, met Lea op uh, pad. Dus, uh... ja, ja, zeker. Zeker. Maar uh, het is hartstikke leuk in het dorp, hè jongens. Ik ben ondertussen wel, moet ik eerlijk bekennen, mijn voetjes omhoog gegaan. Ik zit lekker naar, naar Zigo te kijken. Maar ik heb wel genoeg te vertellen, want het was vandaag alweer een happening in het dorp. En dat is het natuurlijk nog steeds. En dat gaat het alleen maar nog meer worden op naar morgen natuurlijk. Met deze mooie behaalde positie van Max. Ja. Um, maar ja, vanmorgen begon ik bij het Village, uh, village Camping van het Radio 538. Uh, waar ik uh, iedereen kon begroeten in de ochtend. En uh, dat was echt een leuk uh, sfeertje die daar hing. En uh, iedereen heeft een leuk tentje gehuurd. En, uh, en die mogen ze ook allemaal mee, mee, mee inpakken. En uh, iedereen had natuurlijk een kaartje van gisteren. Want het was één groot feest in het dorp. Um, daarna ben ik lekker doorgegaan. ...gaan naar de ontbijters, wat een beetje tegenviel in het dorp. Er waren niet veel ontbijters, zoals inderdaad het Gassersplein... ...maar ook het Kerkplein, uh, die hebben heel groot ingekocht... Uh, ...om ontbijters te ontvangen in het dorp. Maar ja, niemand is dus naar het dorp gegaan om lekker te ontbijten. Ja, je hebt wel wat ontbijters, maar dat was sporadisch, helaas, spinnenkaas... Um, ja, dat is wel een teleurstelling voor onze Zandvoortse ondernemers. Hopelijk is het volgende keer anders. Ja, Roy, zou dat niet uh, ermee te maken hebben? Want we zijn toch uh, over het algemeen... Uh, vanmorgen liepen ze al met uh, enige consumpties uh, langs, uh, langs richting uh, circuit... dat ze gisteravond zoveel van dat spul opgehad hebben... Dat ze vanmorgen niet aan eten wilden denken eigenlijk. Uh, laat nou, dat denk ik dus ook. En, en wat ook een punt is... en dat, ik, wil niet alleen maar, ik wil geen kritiek aangeven... maar het is wel een kritisch puntje wat je steeds terug hoort. Ik stond bijvoorbeeld bij de Zandvoortse ijsboer. Uh, die vertelde gewoon... Maar ik koop geen blikjes... want er worden gratis blikjes om de hoek uitgedeeld. Bijvoorbeeld. Of er is te veel tegenconcurrentie. En dat is wel zo. Want er is wel heel veel te koop op de elke hoek van de straat. En dan is het wel weer leuk... als je die Zandvoortse Ziet aan de straat hun blikjes weer te verkopen en armbandjes te verkopen. Dat brengt dat oude gevoel van de Marlboro Masters, maar ook Formule 1, die ik persoonlijk vorige keer vroeger niet mee heb gemaakt. Maar dat brengt dat gevoel wel weer terug. Ja, dat, dat veel... hadden wij ook. En, en ja, dan gaan we een beetje naar de middag. En dan zie je die sporadische allemaal leuke dingetjes gebeuren. Je hebt natuurlijk het reuzen dat die er nog staat, de kartbaan. Je ziet de creativiteit van onze Zandvoortse ondernemers. Want creatief zijn wij uh, in Zandvoort. En dat is wel heel mooi uh, om, uh, om, om te zien. Hoe, hoe, hoe Zandvoort weer wet bruist. En dat wij dat dorp kunnen faciliteren. Want we zijn natuurlijk niet Zandvoort die een formule 1 heeft. Nee, wij zijn het evenement in heel Zandvoort. En dat, dat zie je ook, uh, ja, ook gebeuren. En verder uh, is het vooral inderdaad druk in de Kerkstraat Haldenstraat. Het strand is heel rustig, het is rustig, um... En, en, en je ziet wel allemaal leuke dingetjes ontstaan. Ik ben vanmorgen ook nog even, ook vanmiddag, bij het HDMZ-museum geweest... waar de race-simulator is. Je hebt het Pop-Up Museum uh, in, het, in, het, in het raadhuis. Je hebt natuurlijk de expositie van... Uh, van, uh, hoe heet die, uh, de, de directeur van het circuit, hoe heet nou? Uh, sportief directeur, ja, Lammers ja, gewoon. Ja, ja, ja, dat ja, moet je toch weten van. hoor. Ja, ik weet het normaal ook, mijn, mijn hersenen die kraken. Uh, maar in ieder geval de expositie in het Zandvoortsmuseum heb je. Dus er is genoeg te doen in ons mooie dorp. Ja. En ik denk dat we als Zandvoorts daar heel erg trots op mogen. Ja, en als je bij het Zandvoortsmuseum bent, denk dan eventjes. lekker eten, Gasthuisplein, wapen van zand. Ja, ook. Maar ook. er is ook genoeg andere leuke tentjes. En het strand die rondt ook naar het publiek. Dus ga daar ook vooral heen. Uh, denk gewoon vooral aan onze Zandvoortse ondernemers, want die verdienen het om een, sexy, een zakcentje te dienen, Want die, dat jaar afgelopen jaar is natuurlijk een verloren jaar geweest. Ja, je hebt het over het strand. Maar ik weet ook dat er uh, nogal uh, wat bedrijven zijn die uh, dit uh, evenement mogelijk maken. Hè? Dat zijn uh, een klokkenmaatschappij. Dan hebben we het over... Uh, niet over Rolex, maar over dat andere merk... wat bij Ferrari erop staat. Die hadden een strandpaviljoen afgehuurd. Ik weet ook dat er een raceteam... heeft ook een strandpaviljoen. Dus ja, ik ben niet zo wel bang wel. over het strand... in dat opzicht. Nee, maar er zijn wel ook kleine strandjeentjes die wel het publiek nodig hebben. Dat ja, bedoel dat ik, dat ik niet. Jez, is, dat ben ik niet eens. Ja, dat is toch zo. Ja, want normaal gesproken bom bomvol met... Uh, dagjes mensen voor het strand uh, zijn, maar die kwamen Samvoort ja. nou na natuurlijk niet in. Ja, niet op een normale nee. manier. Wel ja, op de fiets. Nee, inderdaad. Dus, dus ja, maar er zijn nog wel wat puntjes voor volgend jaar. Maar daar voor de rest, het bruist, we mogen niet klagen. Er zijn ook wat protest, uh, mensen die aan het protesteren zijn in het dorp. Of mensen die keihard het geloof aan het verkopen zijn. Die een beetje fysieken. En dan zie je Ron Brouwer ook naar buiten rennen om die man even de straat uit te jagen. Dat soort dingen gebeuren er ook. Uh, maar ook compliment aan alle uh, zorgverleners in Zandvoort, zoals de dierendokters, die uh, een speciaal nummer heeft, uh, dat ze gewoon bereikbaar zijn voor als er wat is met je dier. Ja, en die zit ook uh, op ja. de rotonde, he, trouwens, de, de dierendokters. Dus uh, waar ja, de huisartsenpost ook. ook is, dit weekend. Dus. Ja, ook. Dus dat is geweldig. Maar ook uh, de ambulance en de politie en zo, en alle beveiligers eromheen, want je ziet dan iets gebeuren dat er iemand onwel wordt, een verkeersregelaar, en er wordt een belletje, dus je ziet de politie komen, beveiliging aan de hekken weg, kan zo doorrijden, en het het gaat gewoon op een hele goede manier. En dat is ook fijn om te zien. Want dat waren wij natuurlijk ook een beetje bang voor. Dat de, de zorgverleners niets konden doen. Maar ja, dat is, is ook allemaal fantastisch geregeld in ons dorp. Ja, ik uh, ben het gezeik inderdaad van uh, heel veel mensen. Ben ik uh, echt uh, zat. Want uh, ja. er wordt toch iets heel moois uh, hier in uh, Zandvoort uh, neergezet. En daar mogen we alleen maar trots op zijn, Roy. Zeker weten. En da daarom zeg ik ook, ik wil niet zorgen. Natuurlijk zijn er punten waar we volgend jaar met z'n allen over na kunnen denken. Maar we moeten vooral denken dat Zandvoort nu op de kaart staat. Dat Zandvoort op de hele wereld te zien is op dit moment. En dat ons dorp heel mooi wordt laten zien. En dat we echt in de picture op dit moment staan. Ja, zo is het ook. Uh, een dingetje wat ik ook nog uh, wil uh, vermelden is... Uh... Dat de organisatie van de Dutch GP en spaarne die wil ik ook uh, even noemen... keurig ja. zorgen dat het uh, dorp uh, gewoon uh, schoon blijft. Want uh, ja. Ja, ik, uh, lag, uh, ik ging niet naar het dorp... en ik uh, lag om een uurtje van uh, half twaalf, twaalf uur uh, in bed of zo... Uh, op, de, op de Van weg. En dan hoor ik ja. nog gewoon de schoonmakers buiten. Hè. Zijn ze om twaalf uur s nacht, zijn ze nog van. Uh, dus toen keek ik even door het raam. Was spaarne echt uh, allemaal met uh, van die zuigers... Uh, ja. alles aan het, uh, aan het schoonmaken. Maken. Ongelooflijk. Het ging uh, volgens ja. mij de halve nacht door trouwens. Het is, nee. Uniek. En, je, en wat, wat je ook gewoon ziet, inderdaad, al die samenwerking, lokaal, regionaal en landelijk, het is perfect. En dat, zo, zo moet het dan blijven. Ja, en het mooie is, Roy en Jaap, we hebben nog een dag te gaan en daar gaan we met z'n ja. allen van genieten. Ik dank jou, Roy, voor je bijdrage. En uh, ja. wij gaan uh, op, uh, alweer naar, uh, naar morgen naar de volgende race Radio yes. Editie op CFM. Tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Dag Roy. Hoi. Hoi. Dat was Roy inderdaad even over de stand voor zaken in het centrum. Dankjewel, het zit erop voor ons. Ja, uh, sluiten we wel weer bekend af met... Nee, natuurlijk. doen we dit keer niet, want oh. we hebben race radio. En ja, ik zei al, van uh, die mensen die uh, allemaal langs liepen... die hadden het uh, van uh, op de fiets naar Zandvoort toe. Hè? Dus uh, de, de, de, dit, dit stukje hadden ze. Dat waren ze met z'n allen aan het zingen dan.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 Ja, nou, daar gaan, ja. gaan ze weer uh, op, op fietsen. Maar uh, ja, op de fiets naar Sanford toe. Maar ook deze. Nou, uh, ja, de Lemon, die werd ook alweer gezongen hoor. En daar sluiten we mee af. Ik ga zwemmen. We gaan doen. Tot een andere keer en tot morgen voor jou, Koper. Ja, oké. Oké, 12 uur beter hè? Ja, tuurlijk. Oké, okay, hoi. Maar het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit homer. Shoot me als shooter, toeter op mijn watersvoeten. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal met diepen en je laat me zo genieten. Daakbril op en we daken in de Ik diepe. Ik in elkaar die lemmer. Een echte is yes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9